Dankjewel Ronald, radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Geen vielesorgen, geen zorgen. Wel één flitser. Even op de rem op de A16 Breda, Dordrecht bij Dordrecht. Hectometerpaal 42,5, daar staan ze te flitsen, dat je het weet. Zie je ook een flitser? Geef hem door via de Flitsmeister app. De allerbeste 8s in het weekend bij Veronica... met zometeen Wham! en Ultravox.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 Niet echt een lekkere mededeling. Wat ga je dan doen? Ja, dan ga je dansen. Dat is in een notendop, althans het verhaal van deze van Ultra Fox. Het weekend van Radio Veronica is Hatties Only. Ja, ik hou het bij het dansen. Wham! Daarvoor was ook dansen en dan iets minder duister. was wat vrolijker. I'm your man. Hey, Goedemorgen, het is zo'n uh, zondagochtend. Je hebt eens even goed uitgeslapen. De oven staat al aan koffie door het hele huis. Lucht van verse koffie. Ook bij Mark thuis trouwens. Schrijft hij net in de Radio Veronica. Zit wakker te worden, schrijft hij met een bakje koffie. Wat een zeik weer is het, man. Komt hij met bakken uit de lucht. Ja, het is inderdaad een ochtend om binnen te blijven. En dan maar lekker de radio aan te zetten. Maar dat heb je al gedaan. Dat is een goed idee, want het is lekker. We zakken met z'n allen in het warme muzikale bad van de jaren tachtig. Want ook vandaag weer de hele dag. Tot zes uur vanavond. Alleen maar de beste eties bij je vrienden van Radio Veronica. Uh, wel even een een andere vriend, vriend Maurice, die is nog op vakantie. Goedemorgen, ik ben Jaap, aangenaam. En ik draai ze voor je tot uh, twee uur vanmiddag. En Dennis daarna nog de hele dag lekker eten is hier bij Veronica. Met een nummer waarvan, ga ik nu draaien, waarvan volgens mij iedereen het refrein altijd te vroeg inzet. Ga maar eens meezingen en kijk maar eens hoe goed jij zit bij deze. Jaap Brienen. Radio Veronica. De beste muziek uit de Ethisch. Ja, poe! Only. Why do they follow me it's not the future that i can see it's just my fantasy en de men at work. En Rufus en Saka Khan hoorden daarvoor nog één nobody. Bij Radio Veronica op toch de meest relaxte ochtend van de week, hè? Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend. Met Veronica. Ah, een fijn weekend is het ook voor Sharon, denk ik. Want uh, die zit lekker aan een bakkie. Op haar verjaardag schuift ze in de app van Radio Veronica. Hé, hey, wat leuk. Gefeliciteerd. En uh, mijn vraag aan jou, als je aan het luisteren bent... zo bij het ontbijt of bij je eerste bakkie... of misschien nog half sluimerend in bed, kan ook maar zo. Wat is nou de perfecte 80's soundtrack voor de zondagochtend? Dus dit gevoel, hè, wat we nu hebben. Lekker relaxed, vertaald in een liedje. Wat moet het zijn? Laat het me weten via de app van Radio Veronica. Of wat regering? De zon al schijnen. UB40 bij Veronica.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 Voor half elf is het van west naar oost een groot zalig galig regengebied dat over het land trekt. Maar dat was je opgevallen. Hè. Het kan stevig doorplensen van tijd tot tijd. Stevige zuidwestenwind waait er vanmiddag. Begin nog nat, maar in de loop van de middag wordt het droger. Dat is fijn. En dan breekt misschien aan de kust de zon nog even door. Dus laten we daar naartoe gaan. 9 tot 12 graden vandaag. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en net donderdag vanaf 2 uur. En nu Jaap met de beste Muziek aller tijden. Dit is weer. Ja, toch? Dit kan toch nog steeds. En dit kan toch tot in de lengte vandaag nog wat groeten. Uh, tears for Fears was het. En Woman in Change. Uh, en dat zijn veel mensen met me eens trouwens. Want ik zie veel reacties in de Radio Veronica van... Oh, nou eigenlijk is dit al het perfecte zondagochtendgevoel in uh, ethisch modus. Van dat was een beetje de vraag. Hè? Welke plaat kan ik nou eens voor je draaien... die uh, uitstekend aansluit bij dat zondagochtendgevoel? Dus dat we net wakker zijn en een bakje koffie... of lekker aan het ontbijt zitten... Op een regenachtige dag. Want die moet je eigenlijk ook nog even meerekenen. En dan komen er best wel wat mooie dingen binnen. Bijvoorbeeld deze, moet je even luisteren. Oh ja, hier regent het nog steeds. Ik, ik zou graag willen horen. Your niks. Here comes the rain again. Dankjewel. Ja, kom daar nog maar eens om tegenwoordig. Een hit van een trompetist. Hé, hey, ja, in de ethisch kon dat nog gewoon, hè. Een plaat van een trompetist die ook echt een wereldwijde hit werd. Het was niet zomaar een trompetist, het was Herb Elpert... En de baas trouwens van een heel grote platenmaatschappij. En het was ook niet zomaar een zangeres die je hoorde zingen daar. Die meewerkte. Dat was Janet, eh, Janet Jackson. Eh, die dus eigenlijk een plaat maakte met haar baas. Hè. Dus echt waar. Het was eh, Diamonds van Herb Alpert en Janet Jackson. En eh, Gerard vroeg daarvoor om die van Eurythmics. Prachtig. En wat past die goed bij het weer? Die. Here comes the rain again. En er komen zoveel goede ideeën binnen in de Radio Veronica... Ik heb voor regenliedjes uit de 80's. Nou, ik heb wat aangesneden. Uh, ga ik straks nog wat meer van draaien, vind ik leuk. In het weekend van Radio Veronica met tussen 10 en 6 alleen maar 80's. Zometeen Duran Duran. En eerst Mike Oldfield, dit is Moonlight Shadow... Ik weet niet of je er toen al bij was. Maar misschien heb je die clip nog een beetje voor ogen Of heb je hem later wel eens gezien. Spectaculair was dat. Die clip van The Reflex van Duran Duran. Het jaar was 1984. Dus die is ook lang geleden. Dus je vergeeft als je het niet gezien hebt. Maar dan zag je Duran Duran optreden in zo'n hele grote zaal. En dan was er een soort van tsunami. Zo'n enorme golf vanaf het podium. Die dan zo over het publiek heen kwam. En in die tijd keken mensen ernaar en dachten. Hoe hebben ze het? Dat nou, toch gemaakt? Nou, dat is tegenwoordig wel anders. Hè? Het is één slimme prompt in een AI-tool. En dan uh, maak je meteen ook die hele clip trouwens. Niet alleen het water. En dan vrees ik dat het er nog beter uitziet dan. Enfin, de zaterdag en de zondag zijn voor de 80s hier bij Radio Veronica. Met zometeen de police. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone van Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Veronica. Raamdecoratie kiezen. Carwij regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwij.nl. Carwij maak het mooier. 18 plus speelbus. Ja. Serieus! 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld! 80.0, tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credit helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet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 nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Zijn vroeg Molly hoe het was op vakantie. En hoorde dit. Oh, doen? Molly heeft net haar bord leeg. Ja, cool. En gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dat moeten jullie ook in het restaurant, ja. ja. Okay, Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van...